En dan is het weer stil. Ach goed, dat was uh, onze dikke hello vrienden van uh, We Cook We Fire. Maar ja, dat heeft uh, natuurlijk te maken dat het 1 uur is. Juist! En dan is er geen nieuws. Dat wisten we al. Uh, en ik uh, trap hem er dan nog even gauw uh, er nog in. En dat heeft uh, helemaal geen zin natuurlijk. Uh, dat je dat uh, nog even gauw uh, probeert uh, te doen. We Cook We Fire was dat uh, net overigens uh, met uh, Hello Hello. Ik kan wel uh, nog aardigheidshalve uh, erbij vertellen... dat uh, de jongens uh, binnenkort uh, op toeneen uh, gaan... Uh, de we cook we fire bratwurst bier en rock and soul, oftewel uh, bloody uh, love songs from the soul kitchen of zoiets dergelijks. Ik uh, heb ik het nou goed gelezen, bloody love songs from the kitchen. Ja, inderdaad, ja, the soul kitchen. Dat, dat, dat verzin ik er dan maar gewoon eventjes bij. Maar goed, ze zullen in ieder geval vanmiddag ook nog een optreden doen. In Café Het Lokaal in Heemskerk om vijf uur. Daar zullen ze een zogenaamde zondagmiddag een sessie gaan geven. Vijf uur vangt het aan. Dus zo erg dat je je dus hoeft te vervelen is er dus niet. Die heren zitten dus daar. Dan gaan ze op 1 april, dat is de komende week, zitten ze in... Heer Waard, cool, heer Waard, uh, Mogen ze daar uh, ook nog op uh, bestel te zetten Doen ze om 8 uur s'avonds Dus dan uh, weet je ook weer uh, hoe de vork in de steel zit hoe het daar is, wat betreft uh, We Cook With Fire. Nou, uh, dan hebben we nog over Alkmaar's bands uh, gesproken. Ik heb er trouwens nog, een, uh, nog eentje hier uh, staan. Daar kunnen we eigenlijk nou wel even mee, uh, mee beginnen, denk ik. is wel leuk. Uh, ze hebben zich uh, laten inspireren op een, uh, een bandje uit de jaren 60 Het heet uh, De Haars. Is vorig jaar trouwens ook, geloof ik, uh, meegedaan. En door Rob wordt hier zijn de, de mannen van de Tweets En Come On Baby. Want uh, ik ga toch eens even kijken wat er op dat uh, plein gebeurt Als hun die spelen altijd een groot succes het is uh, natuurlijk de bedoeling dat we met z'n allen ook gezellig de runners uh, gaan uh, aankondigen. En natuurlijk lekker aanmoedigen, want die gaan zo langzamerhand zo meteen hier uh, langs rennen. En uh, daarvoor zorgen wij natuurlijk ook de muziek, om u ook te entertainen. En uh, natuurlijk veel meer. In ieder geval, Zandvoort presenteert Dorpsfeest 2011 in samenwerking met Studio 118 Dance. En om niet te vergeten, On Air Events. Vandaag kunt u verwachten, in ieder geval als eerste de Muggenblazers uit Haarlem. Zanger Alfred, zangeres Naomi, Studio 118 Dance met The Dance Battle en zanger Wil de Brouwer. Die zullen hier vandaag, al, vandaag allemaal optreden. In ieder geval geniet ervan, veel plezier. Dit zijn de Muggenblazers. Nou, we zullen eens even kijken wat die muggenblazers dan gaan doen. Want ja, de muziekboulevard is iets, iets, iets aangepast door vrienden. We zullen eens even kijken wat er nu allemaal gaat gebeuren daar op dat plein. We hebben dus de aankomst, het, het welkomstwoord van de heer van Buringen dus mee kunnen luisteren hier. Maar ik zit nu te wachten op, op die blaaskapel die, die er zou moeten komen. En dan moeten we even de drie graadjes even bij hun nekje even afbreken. Het is, het is even niet anders, dames, maar... Uh... Ik ben even in blijde afwachting of daar nog wat uh, gaat gebeuren op dat plein. Flappig ziet het uh, nog, vooralsnog niet naar uit. Nou, dan ga ik gewoon uh, de 3 degrees draaien. Dus kijken wat er gebeurt. Dirty old man uit uh, 73. Just to come around and not? I been thinking about those times that we made friends I just by shaking hands out I would think about those times, man. I been thinking about those times, I said think about those times, yeah. I've been By those times that my energy was all I ever need. All it records that me staring at that white page, hoping that it might change. That lines become a headline to end my way. My quality time with father's time was always fine. Now it's like a part of a shop. Stuck in my mind, and I just can't understand. Give it some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cops, no matter what the cops, no matter what the next day was bringing as a consequence from my eyes, We be watching them on the sunrise and won't surprise. Long no time writing, we were called the night. And still, damn, I was holding them tight. But yo, there's nothing to be stressed about, right? And Father Tom said, Oh, hello, no Shepard. Cause we did all right. The next time I come by, we'll let them both fly. it's time to pulled me home, dude, I'm pretty tight. Enjoy that glimpse, see your last bit of summer. I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 To Cause I don't know, and hey, yo, it's time to give it a go. Zo bekend waren Toen hadden ze het, uh, uh, ja, het uh, gevat Om in november 2009 Onze studio aan te doen Chef Special En Riddle Raps Hier opgenomen In een dampende studio slageruiten ruiten Moet maar horen 26 november Toch? 26 november yeah. maar Je hoort ze zelf Chef Special Inderdaad, met de stem van Menno Hoekstra nog op de achtergrond. Die inmiddels ook al uh, weer uh, verleden tijd is. Kwart over één. En uh, de muggenblazers uit uh, Haarlem, die zijn al bezig op uh, de gasthuisplaat. Om het dan maar zo te zeggen. Dat hebben we vandaag even gewoon bedacht. Uh, die zijn daar bezig. Uh, straks komen ze hier gewoon de studio in. Nou, moet me er niet, uh, wat ik me daarbij voor moet gaan stellen. Ik denk dat dan gewoon uh, op een, een of andere manier uh, de, de, de, de, de Squeerun wordt uh, ingezegend. Het zou zo maar kunnen in ieder geval. Tot die tijd, even nog I rustig. Yeah. Muziek, hier is Celine Cairo. I look your way so many times. And I can feel you do the same. And I've been watching the scene. Carnaval was dat met uh, Stop It. Uh, het nummer uh, gaat een hele andere gedaante uh, krijgen. Dat nummer wat je hier hoort uh, was van de EP. Wat heel erg uh, leuk was. Uh, is uh, dat uh, Nicolas Schuit <coughs> mij vertelde tijdens de grote prijs van uh, Nederland theatertour Dat hij iets wat anders gaat uh, klinken. Wat meer in een theaterjasje. Uh, dat uh, zal ook uh, wel op het nieuwe album uh, terug uh, te horen zijn. Uh, dat nieuwe album dat zou als het goed is rond de zomer gaan verschijnen. En of dat dan ook uh, hier uh, bij ZFM uh, gaat uh, gebeuren, dat moeten we afwachten. In elk geval hebben drie van de bandleden gezegd van... nou, wij zouden wel hier een akoestisch uh, setje willen spelen... met een akoestisch gitaar, uh, wat dat er dus, dus het is afwachten hoe dat verder gaat gebeuren. Daarvoor hoorden we trouwens Celine Cairo met een uh, nummer van haar. Uh, laatste EP die ze heeft uh, gemaakt. Er staan vijf nummers op. Uh, het gaat op dit moment even niet zo als het zou moeten gaan. Ze, uh, ze heeft een virus in de keel. En dus bij deze gewoon beterschap. De reden dus uh, dat we dat we proberen een beetje te ondersteunen met een... Uh, met een plaatje natuurlijk, dat, dat, dat sowieso. Nou had ik al uh, aangekondigd op uh, een van de sociale media dat ik uh, iets gevonden heb uh, van uh, Fabiana Dammers. Ze heeft uh, meerdere nummers uh, gemaakt. Maar er is uh, tijdens haar uh, theatertoernooi ook uh, bij de Grote Prijzen van Nederland, uh, mij al wat opgevallen. Want uh, ze heeft uh, het nummer Hey Handsome daar een aantal keren gespeeld. En dat nummer is nog niet eerder op de radio te horen geweest. Tot vandaag, want ik, uh, ik heb het eindelijk uh, voor mekaar gekregen om dat uh, nummer uh, te bemachtigen En er was er één, die had het helemaal goed, maar ja, dat is ook een hele goede vriendin van uh, Fabiana Die had het uh, helemaal bij het rechte eind, ja, uh, bijna alle nummers uh, gaan wel over mannen Nou, niet helemaal waar, hoor, niet helemaal waar, maar goed, uh, dit is er dan weer één En dat nummer, dat heet dus Hey Handsome, hier is Fabiana Dammers you here with mm. me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 In, uh, hier in de studio van het lijkt zo verschrikkelijk op uh, Pink Floyd. Ja, misschien dat die jongens uh, dat helemaal hun uh, bedoeling uh, niet hadden. Maar goed, uh, het wordt toch wel gezegd. Naasjeski was dat met uh, Forget You're Here. Um, wat kan ik erover zeggen? In ieder geval dat uh, we proberen deze band uh, ook hier uh, te krijgen om even te praten over hun muziek. En uh, natuurlijk uh, dat ze hun eigen uh, muziekstukken uh, meenemen. En dan niet het werk wat ze zelf maken. Maar gewoon wat ze zelf Goed vinden. Dus dat uh, gaan we dan uh, sowieso met ze, met ze doen. En uh, de band bestaat uit Merlin Nash, Robert Komen en Hans Jong. Dat zijn uh, de drie. En uh, de, de, drummer, de andere drummer, Robin Assen, is er inmiddels uit. Dus dat kan ik er ook wel uh, bij zeggen. 5 mei is uh, bevrijdingspop. Dan uh, gaan we weer uh, kijken in Haarlem uh, wat er allemaal uh, gaat komen. Uh, ik weet van één band uh, dat ze er uh, zullen zijn. Uh, dat is Bees Noir. Ik ga eventjes, uh, even gauw uh, opzoeken. Want ja, als ik het dan toch over die band heb... dan moeten ze ook uh, natuurlijk wel even erbij uh, pakken. Uh, Bees Noir is uh, de band die gaat uh, optreden op het Jupilair Podium. Dat is het podium denk ik ergens achter het provinciehuis. Het is dus niet het hoofdpodium. Maar een uh, podium uh, aan de, de zuidkant... Uh, nee, de noordkant... Van van het festivalterrein. En om je een idee te geven hoe BSNR klinkt, nou, dit zijn ze dus.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 5 mei zal wel uh, lekker in het voorjaar zijn. En uh, dit zijn ook hele leuke nummers. Uh, die het altijd wel uh, leuk doen. Anderhalve minuut duurt dit. Uh, het is uh, een lief liedje van Ghana. Ook uh, geweest uh, bij ons in, uh, in de studio. En ze komt een keer terug, dus dat uh, kan ik ook alvast uh, vertellen. Uh, dit nummer 10.000 Lovers, daar hoort een uh, videoclipje bij. En uh, daar uh, heeft ze ook al uh, het een en ander laten, ja, laten zien op YouTube. En bovendien kan ik erbij melden dat ook zij op een bevrijdingspopfestival staat. Maar helaas niet in Haarlem. Nee in Zwolle Dus je zal er uh, toch een, een eentje voor uh, de trein in uh, moeten Maar uh, goed, uh, dat zal voor Ganna hetzelfde uh, zijn Want zij komt uit Amsterdam En wie daar ook uh, vandaan komt Dat is uh, de navolgende artiest uh, Tenminste, ja, singer-songwriter moet ik er eigenlijk bij zeggen Is uh, Alex Wozinski um, Alex Heemskerk is zijn echte naam En hij heeft uh, ja, van de week klapperde ergens Een beetje ook mijn mailbox met een EP Die heeft hij, uh, hij uitgebracht uh, He, zeer, zeer leuk. De long way home heet dat ding. Uh, drie nummers staan erop. Volgens mij uh, verdenk ik hem van dat, dat die één nummer, uh, die heeft hij gewoon opnieuw bewerkt. Uh, en dat was nog onder de vlag van Hotel Wasinski samen met vrouwke uh, van Es. Maar dat uh, terzijde. Maar nu heeft hij gewoon uh, zelf uh, het instrument in hand genomen. 1 mei komt Alex hier langs om uh, het een en ander te gaan vertellen over die EP. En over uh, dingen die hij uh, zelf leuk vindt. Maar ook gaat hij hier uh, misschien, als Marcus van Dam er ook is, uh, zeker nog een aantal stukjes spelen. Dus dat uh, kan ik je er in ieder geval wel uh, bij vertellen. Hier zie je Alex Wazinski en Free Fall van het, uh, het album uh, The Long Way Home. Het is dus een EP, hè? dus niet een compleet album. Shoot. Sure. stonden ze voor een dichte studio. Houses, uh, Faster was dit. Uh, vorig jaar hebben ze dat uh, ten doop gehouden. Een EP in uh, Panama. Was uh, onder andere bij een uh, eindexamenopdracht uh, van uh, Daan van Putten. En van deze band deed Jeroen Roelofsen dat. Van uh, de band uh, Houses. Uh, gaat leuk met deze band. Uh, ze verkopen toch wat, uh, wat EP's. En ik heb hem laten vertellen dat ze bezig zijn met een, uh, met een album. Dus zo vervelend moet het met deze club ook niet gaan. Uh, hetzelfde geldt ook voor... ...voor deze band uit de buurt. Ik heb het over Vlucht 13 met het antwoord. Zo naar buiten te kijken. En uh, Rudy die zit ook uh, gewoon uh, mee te kijken. En nou, dan pakt hij die microfoon maar even. Want uh, hij staat toch aan. Maar als je dan uh, zo naar buiten zit te kijken. Uh, je ziet ineens hartslagmeters. Uh, iedereen zit Alles, een he, iedereen ja, is... naar een klokje te kijken. Ja, hoe lang nog ja, een ja, hartslag. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja nee, is... zien allemaal sportief uit. Met strakke broeken en uh, korte mouwen. En... Ja, ja, het is weer mooi weer. Heb ik, uh, ja, daar hebben we wel massa mee. Hè? Ja, geloof ik ook. Ja. Uh, uh, gisteren hadden we de, de, de wandeltocht. Ja. En nu, nu hebben we dit. Nou, het blijft altijd weer een evenement op zich. Met zo'n blaaskapel op de achtergrond. Ja, leuk. Uh, misschien komen ze straks bij jullie nog even in de uitzending. Uh, nou, laten het boel open, op, ja. De boel op stel te zetten. Ja. Het zou zo maar kunnen, denk ik. <laughs> is, uh, goed, uh, straks uh, zondag in Kellenbeland met uh, de heren uh, Moraal en uh, Nicola. Dus dat, uh, dat straks. Maar tot die tijd hebben we ook nog uh, even deze heren... Uh, Klaarstaan. En uh, dat, uh, is, dat moet dan maar het sluitstuk zijn van deze muziekboulevard. Als het goed is hebben we straks geen nieuws. Dus ergens uh, tussendoor uh, gaan we gewoon uh, wisselen. Kunnen we dit plaatje gewoon gezellig uit laten lopen. Hier is Revolva en Dead of Night. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.